Half uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Bij GKN Fokker in Papendrecht, waar vliegtuigonderdelen worden gemaakt... worden tientallen mensen ontslagen, meldt Omroep Rijnmond. Door de coronacrisis ligt een groot deel van de luchtvaartsector stil. In verband ermee stopt in mei ook de productie van Fokker. Het bedrijf verwacht op lange termijn ook last te houden van de coronacrisis... en voert daarom een geplande reorganisatie sneller door. Er werken nu 900 mensen bij het bedrijf. Bij een brand in een seniorencomplex in Geleen is iemand om het leven gekomen. Over het slachtoffer is verder niets bekend. De brand was in een van de kamers van het complex en was snel geblust. De andere bewoners werden geëvacueerd, maar konden even later weer terug. Over de oorzaak van de brand in Geleen is nog niets bekend. Rechters willen ook na de coronatijd door met zittingen via, via videoverbindingen. In trouw zeggen de president van de rechtbank Rotterdam... en de voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak dat ze dat wel zien zitten... Rechtbanken kampen met enorme achterstanden. Door zittingen met online verbindingen en met één rechter kunnen achterstanden worden ingelopen. Niet alle zittingen zijn geschikt voor Skype of andere verbindingen. De rechters denken vooral aan kleine zaken of zaken waarbij mensen moeilijk zelf naar de rechtbank kunnen komen. Bijvoorbeeld door werk. De Filipijnse president Duterte zegt dat mensen worden opgepakt als ze geen mondkapje dragen. In een videotoespraak noemde Duterte het weigeren van een mondkapje een ernstige misdaad. Eerder zei de Filipijnse president dat mensen worden doodgeschoten als ze zich niet aan de lockdown houden. Het aantal coronatests in de Filipijnen wordt opgevoerd van 20.000 naar 40.000 per dag. Het weer veel zon, geleidelijk meer stapelwolken in het noordenkans van Bambui. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is R&D van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat een file tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Velzen van 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is de brug versperd tussen Beverwijk Oostenknoop het Rottenpolderplein. En dat komt door technische problemen. De N244 Alkmaar-Edam is in beide richtingen dicht tussen Alkmaar en Zuidschermer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van ZFM ochtendprogramma. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag ook dit tweede uur uw muzikale gastheer zijn. Het eerste uur begon ik met Rogier van Otterlo en dat heb ik in het tweede uur eigenlijk ook maar gedaan... van dezelfde LP, Visions, uh, speelde Rogier nu met zijn orkest Munich 74... Een compositie die hij in de tijd had gemaakt... voor die zo dramatisch verlopen uh, Olympische Spelen in München in 1974. De artiest van de dag staat alweer voor ons klaar, Boudewijn de Groot. En als je Boudewijn artiest van de dag maakt... dan kan je natuurlijk niet om zijn allergrootste succesnummer... wat trouwens ook een prachtig nummer is, uh, heen. En daarom gaan we nu luisteren naar Avond.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 Dovremmo inoltare per farsi sentire di... really can. Ja, dit is werkelijk een gouden oude van Eros Ramazotti. Uh, was een topper in 1990, 30 jaar geleden. Sebastasse una canzone, oftewel als een liedje genoeg was. Wat vrolijke zomermuziek van Michel Fugain Elbique Bic Bazaar. Een type normaal. Et des allocations familiales Un citoyen type banal Il contemple le monde en téléspectateur S'attendrit devant le feuilleton Qui brise son petit cœur C'est un brave type, ce type normal Qui parle avec ferveur de la fin au Bengale En déjeunant dans un trois étoiles Un type à principe normal Il n'est pas plus raciste que n'importe qui Mais si sa fille épouse un noir Quel déshonneur pour lui Ce serait dramatique La grève des pierre à l'Orient Et la guerre au Moyen-Orient Il n'en a rien à foutre Car sur l'autoroute Il y a un camion citerne en Oh hey, Il veut draguer sa dalle Qui dit qu'elle même pas les gros Il la flanque à la porte La manière forte Il n'y a que ça de vrai dans Il cause un accident sur une nationale Et lit le compte rendu dans le journal Pour savoir la suite normale A chaque fois qu'on veut se conduire en héros On risque des emmerdements Devant les tribunaux C'est ça la justice, il se dit féministe S'il rend sa femme triste, c'est pour son bien Elle a besoin de se soumettre Car l'homme est le maître Il a un cœur d'artiste Il adore la musique Un peu Mozart, pour tous les fanfares Qu'on voit défiler aux Champs-Élysées Ce type normal qui règne en souverain Sur le règne animal Pas très libéré mais libéral C'est un prototype banal Mais méfiez-vous de lui si vous le rencontrez liberté, liberté Michel Fugin, vrolijk enthousiast als altijd. Wat een leuke groep was dat, le Big Bazaar met Michel Fugin. Uh, in Andalusië kennen we een, uh, een, een zangtype dat heet de Copla, Copla Andaluza. En uh, er zijn uh, veel Spaanse zangers en zangeressen die dat genre beoefenen. Uh, Passion Vega, daar heb ik ook wel eens nummers van gedraaid. Maar ook Aurora Guirado. We gaan luisteren naar Te Tango, oftewel Ik heb je. corazón cuando escucho esa voz de terciopelo canto tu canción háblame del mar marinero es lo que cantas tú y si te llamo yo te tengo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 Y ja, tengo Aurora Girado, mooie muziek uit dat zuidelijke Andalucia. Een groep uit Nederland waar ik altijd met veel plezier naar luister, ook vanwege hun humor, zijn de Amazing Stroopwafels. Een groep die uit Rotterdam, die al sinds 1979 actief is en met name altijd in de zomer vaak te horen is bij Radio Tour de France. En wat daar dan wordt gedraaid, en dat ga ik nu ook draaien, is het nummer Ik Ga Naar Frankrijk. Nostalgie vanuit Radio Tour de France. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Dan gaat mijn trein, dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Want als ik hier rijd, hang jij me aan de lijn. Utrecht Kamer, ik heb leveringen: reis van Saloos Roosbikken, loteringen. Hutjes groos haar van is dan net vlammer, Panhard, Krups, de vlammer. Van haar kubsen de pot voor ik. heb Hans en nog even een gezever. Dat je het Frankrijk haakt en daar dus ook nooit op vakantie gaat Je graag in Brussel, word jij al vreselijk waard Ik zou in Frankrijk, ook niet je dag maar ja ik ga toch Want je moet toch wat mee, daar is toch brood En men gaat nooit in wat ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Utrecht, Aanrecht, Kamerijk en Grevelingen, Rijssel, Sjahloos, Rozebeke, Loteringen, Deupjes, Kloosja, Banderen, Deleggen, De Vlammen, Spannen, Cups, De Fort Verde, Rockport, Pate, Kieke, Pebel, Gansleever, Petjes, Snoor, en het eeuwige gezever... Frankrijk! Ik wil je nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer zien. Nou ja, een tijd niet. Nou, volgend jaar misschien. Nou ja, wat minder. Zo zeg een dag op tien. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik, meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. terug. terug. Frankrijk. Menon. Ja. Ja. Gezellige muziek en natuurlijk ook hun hit, die heb ik een aantal weken geleden gedraaid, uh, Oude Maasweg, uh, daar zijn ze in de tijd ook zeer beroemd mee geworden. Een club die nog steeds actief is, de Amazing Stroopwafels, treden nog steeds op. Uh, we gaan over naar het Duitse repertoire. Uh, ik draai er wel eens wat meer van, Reinhard May. Hij is natuurlijk iedere avond te beluisteren... met de intro en de outro van Het Oog op Morgen. Maar hij heeft natuurlijk veel meer gedaan. Uh, treed treedt nog steeds op. Uh, ja, hij zou kunnen zeggen, voordat we het over het woord singer-songwriter hadden... dat is iets wat we de laatste jaren gebruiken... was hij, Reinhard May, in Duitsland dat al avant la lettre, zoals dat heet. Uh, we gaan nu luisteren naar Reinhard May... met Die Zeit der Gauklers ist voorbij. Oftewel, de tijd van de jongleur is voorbij. Die tijd des gauklers is voorbij. Klungen sang, Schnurrpfeiferei, verstummt die Laute, die der Musikant noch in den Händen hält. Der Tisch verweist die Gläser leer, das Fest ist aus, es bleibt nichts mehr. Als abzugehen, man sagt, der Narr ist traurig, wenn der Vorhang en dat Fest, dat we endlos wähnen, Had toch wie alles seinen Schluss? Nu keine Worte und keine Tränen, Alles komt, wie's wohl kommen muß. fast herabgebrannt, malt flackernd Schatten an die Wand. Schon steht der Morgen vor den Fenstern, noch vom heißen Atem blind. Vom Wein sind Kopf und Zunge schwer, kein Lärmen, keine Späße mehr. Jetzt zieht die Stille in das Haus, wo wir fröhlich gewesen sind. Und das Fest, das wir endlos wähnen, hat doch wie alles seinen Schluss. Nun keine Worte und keine Tränen, alles kommt, wie's wohl kommen muss. Der Abschied ist gemacht, die Zeit des Gauklers ist vollbracht. Denk an mich ohne Bitternis, wenn ich mein Instrument jetzt niederleg. Hab vieles falsch gemacht, gewiss, wenn du vergessen kannst, vergiss.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 Want keine tränen Alles komt wie het voorkomen had maar die tijd der Gauklers is voorbij. Ja, en dan nu weer zo'n gezellige zomerhit uit Frankrijk. Dat draaide je als je in de auto op weg naar je Franse vakantieadres was. Julian Claire met Sion. Chante La grande ville mange la ville La grande ville mange la ville. Marie Marici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 Die heb het Chantage! Everything that I say. There are six billion people in the world, more or less, and it. Makes Ja, dat heeft u herkend natuurlijk. Katie Malua met 9 Million Bicycles. Ik draag, draai ook altijd graag wat uh, van Nederlandse artiesten uit uh, de regio. Uh, ik heb in het verleden wel wat van G. Rijnders gedraaid... uit Limburg, Roermondse, uit Noord-Limburg. Uh, en ik heb uh, de uh, Siep van der Ploeg, de Kast met Fries Repertoire. En nu heb ik voorstaan Daniel Lohuus uit het oosten van het land, uit Drenthe, en hij bezinkt het platteland. Worden sukkerbieten gruiden op de zwarte neigegrond, worden lange rechte wieken tot aan de horizon. Dat ik nergens vinden kan, als alleen hier, alleen hier op het platteland. Worden liever ik dansen, hoog in de zomerlucht, hoor ik in de groene wiek zwal, zag je schreeu of diepe zucht. Chimären werd dit plekje, oh dat zo prachtig kan, als alleen hier. Platteland. En ik ga nooit meer weg hier, ik ga hier nooit meer vallen. Van de alle wieken scheiden, hoor ik zoveel van mezelf en min kom af kunnen leren, hoor ik heel dichtbij. Let alone Dat zijn de laatste klanken van Daniel Loewes. Op onze muzikale zwerftocht komen we nu weer in het Duitse taalgebied aan. Uh, ik heb wat klaarstaan van Udo Jurgens Tanz auf dem Vulkan. Met als ondertitel 'Freud-org des Lebens. Oftewel, dans op de vulkaan en verheug je in het leven. Seit so vielen Jahren. Jetzt wird's aber Zeit, sie in den Graben zu fahren. Wir plündern sie aus, wir heizen hier ein. Das überlebt auf die Dauer kein Schwein. Die Eskimos schwitzen, der Eisberg ertrinkt. Die mächtigen Regen in Venedig versinkt. Dafür auch der Schornstein, die Kurse ziehen an. Willkommen beim Tanz auf den Vulkan. Noch einmal Vollgasfreunde, noch hält er es aus der Planet. Noch einmal Party und Champagner, denn bald is het te spät. De Urwald macht schlapp, die Gletscher und ab. En schlimmer noch, bald wird der Kaviar knapp. Dafür blüht am Südpol der Enzian. Willkommen beim Tanz auf dem Vulkan. Freut euch des Lebens, doch sieht die Welt ihre Bahn. En freut euch des Lebens, solang man das noch kan. Ja. Felder ja gespritzt, die Kühe in drauf, denn sie sind gedopt wie bei Natur Tour de France und das kann Kraftwelt, das Streit nehmen am. Wie beim Tanz auf den Vulkan? Nur keine Sorgen, Freunde, noch eine Runde aufs Haus. Nach uns die Flucht und der letzte der macht, die lichter da aus. Was morgen passiert, das geht uns nichts an. Wir kommen beim Tanz auf den Vulkan. Freut euch des Lebens, doch zieht die Welt ihre Bahn. Und freut euch des Lebens, solange man das noch kann. man dat nog kan. Udo Jurens. En dan uh, is het nu alweer... het laatste nummer van onze artiest van de dag... Boudewijn de Groot. En ik heb weer die cd uit 2004 gekozen... Eiland in de verte, omdat ik dat al wel een van zijn meest bijzondere producties vind. En we gaan luisteren naar de titelsong Eiland in de verte. Daar ging eventjes uh, wat mis, maar dan gaan we nu toch Boudewijn erop zetten... als ik hem kan vinden... En dat gaan we... Ja, dat... Ik heb hem hier staan. Boudewijn de Groot. Eiland in de verte. Van vroeger eiland hoor, het eiland in de verte, waar ik beschut tegen de wind, kom hier, kom in. De stem gehoord, oh nee, ik kan niet anders. De steven naar de noord, naar waar de storm begon. De in dit de waanzin slaat, ik kan niet anders. Verder, het gaat zoals het. Nummer met die laatste gitaarklanken. Boudewijn de Groot was onze artiest van de dag. Ik heb nu klaarstaan een nummer van Claude Michel Schönberg. Hoewel uh, hij uh, een Fransman is, uh, ligt zijn achtergrond. Uh, zijn ouders uh, kwamen uit Hongarije. Eh... Uh. Hij begon zijn carrière als zanger en als tekstschrijver, maar hij is ook beroemd geworden door uh, musicals. En zijn absolute succesmusical is eerst geweest Les Miserables en daarna Miss Saigon. Dat waren twee wereldwijde hits. Wij gaan naar een nummer van hem zelf luisteren, Le Dictateur. Le soir quand je m'endors Dans mon grand lit moelleux Je pense alors très fort à tous les pauvres vieux Qui ne possèdent rien à se mettre sous les reins Que des planches de bois J'ai mal pour eux parfois Quand je fais la tournée de mes grandes armées Je plains le sort des hommes Qui manquent de calcium Je ne peux rien y faire Je paie des militaires Car ma sécurité C'est celle de la cité Je suis le dictateur Celui qui vous fait peur J'aime jouer avec ceux qui me craignent, et tant mieux. Je suis le dictateur, j'utilise chaque heure à consoler mes peines, délicats et très malsaines. Des excuses, j'utilise la ruse Ma solitude m'entraîne Loin des clameurs de haine Et ma bonne conscience Me donne des ailes d'enfance Je me suis pardonné Beaucoup de cruauté Je suis le dictateur Je sais que j'ai bon cœur Quand une femme accourt cour, implorer mon secours Je suis le dictateur et mon désir sur l'heure marchandera gentiment mon aide de tout puissant Je suis le dictateur et quand viendra l'heure ferais tout sauter, je serais bien vengé Car moi, le dictateur, je suis saisi d'horreur En pensant qu'après ma mort, la vie continuera encore van deze twee uur heerlijke zomermuziek gekomen. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft. Als u wat feedback wil geven, dat is altijd natuurlijk welkom. Kijk op onze website zfm-zandvoort.nl en uh, daar vindt u de mogelijkheden voor feedback. Voor vandaag zit het er dus bijna op, maar aanstaande vrijdag ben ik weer hier... ...te beluisteren met Maya... ...voor het uur... ...van 10 tot 12 ...voor onze toeristische gasten uit Binnen en Buitenland... ...en zondag... ...presenteer ik weer eens sinds lange tijd... ...het ZFM Jazz-programma... ...met uh, veel mededelingen... ...over uh, het seizoen in de krocht... ...Jazz in Zandvoort... ...en als het goed is... ...heb ik ook nog een live optreden... ...in de studio van een veelbelovende... ...nieuwe jazzzangeres... Maandag 27 juli ben ik dan weer bij u terug met dit radioprogramma. We gaan daaruit, zoals altijd, met de Pasadena Dream Band met Zandvoort.